Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het tweede tv-debat tussen president Barack Obama en zijn uitdager Mitt Romney ging zoals verwacht over de, vooral over de economie. Het publiek stelde de vragen in het townhall debat op de Hofstra University. Obama en Romney waren fel en onderbraken elkaar geregeld. Vooral president Obama oogde een stuk gemotiveerder dan bij het eerste debat begin deze maand. De Republikein Romney maakte de grootste fout tijdens het debat. Hij zei dat de democratische president Obama pas na 14 dagen de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi een terreuraanval noemde. Maar dat klopt niet. De politie heeft 25 rechercheurs ingezet om de schilderijenroof in de kunsthal in Rotterdam op te lossen. Dat aantal wordt volgens een woordvoerder gewoonlijk alleen ingezet bij moordzaken... In opsporing verzocht, riep de politie gisteravond nogmaals getuigen op zich te melden. De beelden van de beveiligingscamera's in de kunstinstelling zijn inmiddels veilig gesteld. Philip de Winter van de Belgische partij Vlaams Belang is niet langer het boegbeeld van zijn partij. Hij doet een stap opzij, zei hij in Pauw en Witteman. De Winter reageert daarmee op de nederlaag van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag. Die werden gewonnen door de Vlaams nationalistische N-VA. De Winter zei dat het tijd is voor vernieuwingen in zijn partij, ook aan de top. Hij blijft wel actief in de politiek.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 Het weer eerst droog, maar later vanuit het zuidwesten regen. Vanmiddag weer even droog. Het wordt 14 tot 16 graden. En morgen wordt het zelfs 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 17 oktober. Goedemorgen. Obama en Romney gingen er zojuist stevig in. U hoort het allemaal zo dadelijk. Correspondent Wessel de Jong keek en luisterde mee. Hij doet verslag. En de analyse van het debat krijgt u van debatexpert en Amerika-kenner Victor Vlam. Over de grote kunstroof in Rotterdam praten we met de directeur van de kunsthal. Emily Ansenk zesde gast na acht uur. Onze verslaggever is bij de kunsthal die vandaag weer open gaat. We zetten de vijf grootste kunstroof aller alle tijden op een rijtje. En we spraken ook nog een voormalig FBI-agent... die twintig jaar lang naar gestolen kunst heeft gespoord. De orgaandonatie in Denemarken heeft een forse tik gehad. Een al opgegeven coma-patiënt ontwaakte toch nog... en daarvan is een documentaire gemaakt. Correspondent Dirk Evers vertelt zo meer over de discussie die is losgebarst. We praten daarover door met de directeur van de Transplantatiestichting. Wordt Hoort meer over het opstappen van eurocommissaris John Daly... naar berichten over fraude. Chipmachinefabrikant ASML komt vanochtend met cijfers. Marco Vissa test. De Kwaliteit van vliegopleidingen en dat doet hij op grote hoogte. U hoort Louis van Gaal natuurlijk over Roemenië en Nederland. En de verkoop van digitale boeken en e-books stijgt gigantisch. Dat en meer in het Radio 1 journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Ja, het tweede debat tussen President Obama en zijn uitdaging met Romney ging opnieuw vooral over de economie. Well, what you're saying in this country is 23 miljoen struggling to find a job the president's policies have been, uh, exercised over the last four years and they haven't put americans back to work. Governor romney says he's got a plan. Governor Romney doesn't have a plan. He has a one point plan. You can ship jobs overseas and get tax breaks for it. Op alle economische vraagstukken vielen Obama en Romney elkaar aan, maar ze hadden het vooral over de energievoorziening voor de Verenigde Staten. I'll get america and north america energy independent. I'll do it by more drilling more permits and licenses, we're going to bring that pipeline in from Canada. How in the world the president said no to that pipeline? I will never know. This is about bringing good jobs back for the middle class of America. Governor, when you were Ma governor of Massachusetts, you stood in front of a coal plant and pointed at it and said, this plant kills and took great pride in shutting it down. And now suddenly you're a big champion of coal. En Romney viel Obama aan op zijn financiële beleid ook. Hij zei dat de staatsschuld onder Obama enorm is toegenomen. We've gone from 10 trillion dollars of national debt to 16 trillion dollars of national debt. If the president were reelected we go to almost 20 trillion dollars of national debt. This puts us on a road to Greece. Griekse toestand al dus Romney. Nou, president Obama benadrukte uiteraard wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. We've gone through a tough four years. There's no doubt about it. But four years ago I told the American people, and I told you, I would cut taxes for middle-class families, and I did. I told you I'd cut taxes for small businesses, and I have. I said that I'd end the war in Iraq, and I did. I said we'd refocus attention on those who actually attacked us on 9-11. And we have gone after al-Qaeda's leadership like never before, and Osama bin Laden is dead. En vervolgens verweet Obama Romney dat hij geen echte leider is. Na de aanslag in Benghazi, waarbij de Amerikaanse ambassadeur om het leven kwam, probeerde Romney daar een slaatje uit te slaan, zegt Obama. En dat is een presidentskandidaat onwaardig. While we were still dealing with our diplomats being threatened, Governor Romney put out a press release trying to make political points. That's not how a commander in chief operates. You don't turn national security into a political issue. Tijdens het debat uit de Romney opvallend genoeg velle kritiek op de laatste republikeinse president George W. Bush. Die kritiek kwam na een vraag van iemand uit het publiek. What is the biggest difference between you and George W. Bush? I'm going to get us to a balanced budget. President Bush didn't. President Obama was right. He said that that was outrageous to have deficits as high as half a trillion dollars under the Bush years. He was right. Debat aan de Hofstraat University in de staat New York eindigde anderhalf uur geleden. Uit peilingen blijkt dat kijkers en luisteraars Obama tot weer hebben uitgeroepen. Rotterdamse politie heeft nog geen idee wie achter de kunstroof van gisteren zit. Politie weet inmiddels wel hoe de dieven zeven kostbare schilderijen uit de kunsthal konden meenemen, zegt Roland Eckers van de politie. Nou, We hebben door het uitgebreide onderzoek van vandaag zeker een beeld. 20 rechercheurs werken inmiddels aan de zaak en zo'n aantal resideren we normaal voor de wordt moordzaken. We dus alles op alles om dit op te lossen. In het programma Opsporing verzocht de politie ook een oproep om camerabeelden uit de omgeving in te leveren. Nou, we hebben de beelden uit het museum en de omgeving veiliggesteld, maar er zijn wellicht nog veel meer beelden. Iedereen in de omgeving die een bewijgeringscamera heeft hangen waarvan hij of zij denkt dat er iets op kan staan, wordt met klem verzocht te bellen met de politie Rotterdam-Rijmonds. Bij de kunstroof zijn zeven schilderijen van onder meer Picasso, Matisse en Monet buitgemaakt. De doeken zijn tientallen miljoenen euro's waard. Voor een man van het Vlaams belang, Philip de Winter, doet een stap terug. Hij wil na de slechte verkiezingsuitslag van afgelopen zondag niet langer het boegbeeld van zijn partij zijn. Maar definitief is zijn afscheid niet, zei de Winter. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik ben nauwelijks 50 jaar. Ik denk dat ik nog wel tijd heb om terug te komen. Maar uh, oké, okay, even terug, een stap opzij. Dat moet kunnen in de politiek. Verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen in België van de NVA van Bart de Wever. Dat verlies noemde de winter een diepe ontgoocheling. hem gaat opvolgen bij het Vlaams Belang, dat weet hij niet. Het is zo goed als zeker dat slachtoffers in de toekomst spreekrecht krijgen bij rechtszaken. Dat heeft demissionair staatssecretaris Teven gezegd. Het is volgens hem belangrijk om eindelijk werk van slachtofferrechten te maken. Het nou, is een onderwerp waar ik met de afgelopen twee jaar uh, sterk voor gemaakt heb. En ik zelf of een opvolger van mij zal dat in de toekomst ook, uh, ook moeten doen. Slachtoffercentraal is denk ik een, uh, een belangrijk uh, gegeven. En er is nog echt een hele cultuurverandering uh, binnen de justitieketen nodig om dat ook meer gestalte te geven. TVD deed zijn uitspraken bij de presentatie van het boek Recht van Spreken... van advocaat Richard Corver En daarin roept hij de politiek op om de rechten van slachtoffers uit te breiden. Corver is blij met de toezegging van Teven. Nou, dat is mooi, uh, want ik heb dat boek in vliegende vaart geschreven... om ervoor te zorgen dat het in de formatiebesprekingen wordt betrokken. Dat gebeurt nu kennelijk. Het is alleen natuurlijk nog wel even afwachten wat voor daden daar dan bij komen. En Teven, staatssecretaris van Justitie, verwacht dat VVD en Partij van de Arbeid... het over dat thema eens zullen worden. Nieuwsuurpresentatrice Marielle Tweebeke heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar interview met televisieproducent Reinhard Oerlemans... en twee topmannen van het VU Medisch Centrum over de real-life-serie... die op de spoedeisende hulp van het VU gemaakt zou worden. De drie heren hadden het uh, bepaald niet makkelijk bij Tweebeke. De camera's zijn pas aangegaan in principe nadat de toestemming wordt gegeven door de betrokkenen. Nee meneer Mulder, ja, dan moet zo. ik u toch echt onderbreken, dat is niet waar. Nee, en voor en hele, nee, mag ik, nee, ik, nee, nee, ik dat... wil mijn verhaal even nee, afmaken. Maar het is niet voor zo. alle duidelijkheid, u werkt er maar het is de spoedeisende hulp. Je ja. kan daar dus in allerlei hele nare ja. manieren binnenkomen. Ja. En dan moet ik zien dat er op zo'n witte jas iWork staat. En dan word ik ook nog even in die situatie gevraagd dat ik mee wil Nou, werken. het gaat natuurlijk niet alleen om het herkennen van de jas. Mag ik er even op reageren? Nee, ik vraag dan aan meneer Mulder. En zo ging dat 20 minuten lang. Twee beken zijn na de uitreiking van de prijs dat het maar weinig had gescheeld... of dat interview had nooit plaatsgevonden. Eén minuut voor tien had ik nog op mijn oor. Ik weet niet of ze komen, ze staan nu in de lift. Ja. Want we hadden even nog wat filmpjes laten zien. Wat we altijd doen, keurig uh -huh. voor de uitzending, van dit gaan we behandelen. En uh, Oerlemans zegt, prutswerk. En ze zijn boos en ze gaan weg. En toen heeft de verslaggever Bas Haan, die is met ze de lift ingegaan... en heeft gezegd, jullie moeten aan tafel komen... Al is het de hele uitzending. Tijd is er genoeg. Jullie kunnen komen aan het woord en toen zijn ze uiteindelijk teruggekomen. En toen kwam dat interview er dus toch. Die omstreden serie tussen leven en dood... werd na het interview en één aflevering van de buis gehaald. In New York is ophef ontstaan over een video waarop te zien is... hoe politieagenten een dakloze in elkaar slaan. De man wordt geschopt en geslagen, ook al is hij al overmeesterd. Schaamteloos, zegt dit parlementslid in De politie is een onderzoek begonnen naar het gedrag van de agenten. Het slachtoffer is aangeklaagd wegens het niet belagen van agenten en het niet opvolgen van orders. The winner of the 2012 Man Booker Prize for Fiction is Bring Up the Bodies by Hilary Mantel. Hilary Mantel dus heeft voor de tweede keer... de prestigieuze Booker Prize gewonnen. Britse schrijfster is de eerste vrouw die dat is gelukt. Ja, wat moet je dan zeggen? Well, I don't know. <laughs> you wait 20 years for a Booker Prize. Two come along at once. Ja, we moeten er lekker op wachten, maar dan krijg je er ook twee. Uh, Mantel krijgt de prijs voor haar boek Bring Up the Bodies. Het is het vervolg op Wolf Hall waarmee ze drie jaar geleden de Booker Prize won. Met het winnen van de prijs krijgt Mantel ruim 60.000 euro. In de Engelse kuststad, Ilfracombe is ophef ontstaan over een beeld van kunstenaar Damien Hurst. In de haven van het stadje is een 20 meter hoog beeld onthuld van een hoogzwangere vrouw... bij wie je in het lichaam kan kijken. Onder meer haar spieren en de foetus zijn zichtbaar. En niet iedereen is daar blij mee. En ik denk dat het heel erg lelijk en heel erg vernederend is voor vrouwen. Dit raadslid vindt het beeld smakeloos en denigerend voor vrouwen, maar de havenmeester is er juist blij mee. Weet je, aan de ene kant heb je de mooie, kalme, emotionele afbeelding van de komende moederschap, en aan de andere kant de wat intricate en denkt-provokerende. Ja, volgens hem toont het beeld ook het mooie van de vrouw en het moederschap. Fantastisch noemt hij het zelfs. Voor degene die het beeld weg willen hebben is het een schale troost. Hearst heeft het alleen maar uitgeleend. Over twintig jaar wordt het weer weggehaald. Dus, krijgt u tenslotte nog het beursnieuws. Beurs in New York hadden gisteren een goede dag. Was alleen maar goed nieuws eigenlijk op Wall Street. Ze dus waren er goede kwartaalcijfers van onder meer Coca-Cola, Goldman Sachs. ook waren er uh, meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Uiteindelijk sloot de Dow Jones 1% hoger. De Nasdaq won 1,2%. Tokio is de beurs uh, alweer een paar uur open. De Nikkei staat daar op een winst van ruim 1%. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Houden de nooduitgangen in de gaten. Gordels vast, hier is Mark Robin Visser. Ja, en als je een beetje geluk hebt, dan gaan we vandaag ook nog vliegen. Ja. Je oh weet het niet. Ga ik wel vanuit. Dat was heel grappig. Ik ben laatst naar, uh, naar New York gevlogen en toen zei de piloot dat. Toen moesten we namelijk opstijgen vanaf de polderbaan. En dat is dus heel lang zo hobbel, hobbel, hobbel met zo'n vliegtuig over allemaal dingen. En toen zei de piloot op een gegeven moment... Dames en heren, het lijkt alsof we naar New York rijden... maar we <lacht> gaan we echt zo meteen <lacht> opstijgen. <lacht> dat is dan de dagelijkse praktijk op Schiphol, grappig. Hey, maar jij hebt toch hoogtevrees, Mark Robin? Ja, maar kijk, als je in zo'n groot toestel zit... Ja, hè, dat is toch dan niet zo erg. En dan krijg je ook nog wat te eten en zo, een beetje afleiding. En zo, dan durf ik dat wel, maar het gaat vooral om die kleine. En daar ga die die jij kleine, misschien in vandaag, in die, die kleine? Zeg maar die, die vliegende, le lelijke eenden, weet je wel, die de lucht in gaan. En daarom heb ik voor Lelystad Airport gekozen. <lacht> Want daar ben ik nu namelijk uh, aan de Flamingo-weg. Het is koud hoor, hier het waait heel hard. En uh, ook nog vooral heel erg donker bij AIS Jet Center. Hier worden piloten opgeleid. Het is een van de negen plekken in Nederland. Negen plekken hebben we in Nederland waar piloten worden opgeleid. Vijftien jaar geleden waren er nog maar twee. Dus die scholen die zijn allemaal als paddenstoelen uit de grond uh, geschoten. En nu zitten we ineens met veel te veel piloten. Hoe zat het ook alweer? Gisteren hoorden we de uh, vereniging van verkeersvliegers... Die uh, hun zorgen uit. Laten we even luisteren nog. Dat natuurkunde niet meer als onomstreden vak in het vakkenpakket voor middelbare scholen uh, zou moeten zitten om toegelaten te worden, is bijvoorbeeld een van de indicaties. Maar er zijn ook wel indicaties uh, dat überhaupt de testresultaten of vooropleidingsresultaten onder een, uh, over een minder hoge lat hoeven voordat je aan de opleiding kan uh, beginnen. Dat is overigens wel van, uh, van alle tijden als het aanbod iets, uh, iets minder is.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 En dat is het grote probleem, dat je een enorme vijver krijgt van mensen... Waar, je eigenlijk dan, en waar die mensen zelf eigenlijk geen uitzicht meer hebben op een baan... met hoge schulden, geen rente aftrekken op die schuld, et cetera... wat het probleem alleen maar weer verergert. Ja, een enorme vijver, een, een pilotenvijver of een, een pilotenplas... <lacht> of een, een, een, een pilotenberg, <lacht> dat <Ja>. soort dingen. <lacht> dus ja, wat zijn ze hier in Lelystad eigenlijk aan het doen? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. En als ik me daarvoor dan weer moet opofferen... Dan doe jij uh, dat. En de lucht in moet, dan doen we dat. Want we zijn ten tenslotte van de radio. Goed, we gaan de lucht in. En ik heb Joep bij me, de technicus, die vindt dat ook allemaal heel erg leuk. Dus we gaan er gewoon weer een leuke ochtend van maken. En hopelijk steken we ook nog wat op hier ja. je, in Lelystad. Heb je van die papieren zakjes bij je? Ja, joh, tuurlijk. Goed. Altijd. Als de stemming wat, uh, wat wisselt. Daarom, ja, dan heb ik de wisselende stemming en ben ik helemaal voorbereid. Goed zo, Mark Robbeer Visser hoort u de hele ochtend live vanaf grote hoogte. houden u met My Ever-Changing moods. Archeologen onderzoeken een bijzonder scheepswrak in de IJssel bij Kampen. Een kogge, een schip uit de middeleeuwen. In die tijd was Kampen een Hansestad met een grote vloot kogges waarmee richting de Oostzee werd gevaren. Verslaggever Menno Reemeijer op een nagebouwde kogge op weg naar de vindplaats in de IJssel. De schipper van de replica... Die ons naar het ponton brengt, dat midden in de IJssel ligt en waar de duikers bezig zijn. Ja, dit is een namaak wat daar ligt. Ja, dat is hopelijk een echte. Een dame en een heer aan boord eh, in klederdracht als bemanningslid. Echte kampenaren. Ja, raskampenaren, kampen geboren, getogen. En dan schoolouders. En dan ligt hier voor de kust ligt een echte koche. Ja, dat is helemaal fantastisch. Dat is uh, iets unieks. Als je dan op een kogge vaat en dan voor de deur een exemplaar ligt... wat, wat gewoon uniek is, ja, ik, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ben ook heel benieuwd. En deze waar we op varen, die is nagebouwd van een kogge die ze in Flevoland hebben opgegraven. Ja, ja, ja. En dan blijkt eigenlijk dat je al die jaren met je neus op een echte koch hebt gezeten. Ja, inderdaad, ja. ja. Gek, hè? Ja, dat is heel raar, ja. Ja, ja onder water. Ja. Ja, daar, daar ligt hij. De duikers zijn ja. bezig. Ze zitten ja. onder water, want dat ja. kunnen we zien aan, aan de lijnen die dan uitgaan. Ja, de lijnen die uitgaan, ja, inderdaad. En als we dan zo de koch, deze koch een beetje draaien... dan zien we daar de Kampenbrug met de Gouden Wielen erop, hè? Ja, de Gouden Wielen die dus uh, mede ontstaan zijn. De Kampen is de rijkste stad van... Uh, was rijker dan Amsterdam vroeger. Ja. En door de kochers vroeger heeft het zo welvaart gebracht... Ja. Kamper had er meer dan 100 is dat verteld. Maar eigenlijk wisten ze niet zeker... tenminste, er was niet zoveel, heel veel bewijs voor dat de kochers bij kampen hoorden. Er was maar één tekeningetje van. Ja, klopt, ja. ja, ja, ja, ja. En dan moet dit... Ja, ja, ja een dit moet ultieme, ultieme bewijs worden, ja. ja inderdaad. Ja, klopt. Ja, ultieme ja, ja. Wat ja. moet er dan mee gebeuren als, als blijkt dat het er eentje is? Ik heb geen idee. Ik, ja, hij moet... Ik weet niet of ze hem op zouden gaan. Ja, hij moet, hij moet, hij moet eruit. Natuurlijk, en hij moet... Ja, hij, hij moet er wel op.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 Vlak voor de haven van Kampen? Ja, hij ligt vlak voor de haven van Kampen in een schitterende context. Dus dat is, uh, ja, dat is in mijn ogen echt iets unieks. Zit er nog lading in het schip? Ja, dat zijn dus de vragen die we nog moeten beantwoorden. Ja, en, maar die kans is, is zeker aanwezig. Uh, maar kijk, hij ligt nog gewoon op de onder, onder een laag slip? Wat is ja, het dan? Je moet je voorstellen, hij ligt dus rechtstandig. Dus hij ligt, uh, zeg maar, uh, de masten waren naar boven. De is niet meer aanwezig, maar hij ligt recht, recht in de bodem. En hij is grotendeels afgedekt met uh, zand... En op dit moment steken dus alleen de randen van het frakte uit de bodem. Ja. En uh, straks gaan we geleidelijk aan delen vrijmaken... om te bekijken of er inderdaad lading in zit... of, er, of persoonlijke eigendommen van de schippers ja. bijvoorbeeld. Ja, want weten we of die met man en muis is vergaan? Ja, dat is dus een van de belangrijke vragen. Uh, wat mij fascineert is, hoe is het toch mogelijk... dat zo'n groot uh, zeewaardig schip ja, hier vergaat of, of hier terecht is gekomen? Want dat is heel erg merkwaardig. Hij, hij ligt 150 meter van zijn bestemming af.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 Over twee weken hopen ze trouwens meer te kunnen vertellen... over de waarde van deze fonds, die eh, al de ijsselkogge wordt genoemd. was dat, met Candy. Het NOS Radio 1-journaal Sport. Nederland zelf al heeft een grote stap gezet... richting het WK in Brazilië. Roemenië werd in Boekarest met 4-1 verslagen. En bij rust leidde Oranje al met 3-1. Openingsdoelpunt was een fraaie kopbal van Jermaine Lenz. Volgens de aanvallen van PSV was het ook een belangrijke treffer. Uh, Roemenië begon heel fel en uh, heel goed. En uh, ja, zo'n goal is eigenlijk uh, een soort uh, klap voor, uh, voor Roemenië op dat moment... En dat zag je ook. En Wij kwamen steeds beter in het spel. En uiteindelijk maak je, maak je de 2-0. Ja, geef je het op het laatst geef je, het, geef je toch weer even iets uit de handen... waardoor we een, een 2-1 uh, kunnen maken. En ja, eigenlijk uh, denk ik dat we voor de rest niet echt in de problemen zijn gekomen. Oranje begon wat onrustig. En daarom was Louis van Gaal vooral goed te spreken... over het tweede gedeelte van de wedstrijd. De tweede helft hebben wij uh, doodgespeeld. En, en dat is ook een uh, verdienste van dit elftal, vind ik. Want zoveel Nederlandse ploegen kunnen dat niet. En, en dat hebben we echt gedaan. En die goal komt uh, toch vanzelf. Dus daar was ik wel heel erg tevreden over, over de tweede helft. De eerste helft zijn we slecht begonnen. Zeer onrustig. Was verrassend voor mij. Door het scoreverloop had Oranje maar weinig te duchten van het fanatieke Roemeense publiek. En mede daarom was het genieten voor Rafael van der Vaart. Nou, we hadden het voor de wedstrijd nog over. Weet je. Dat je, je had een beetje zo'n EK-WK gevoel. Uh, normaal zijn die kwalificatiewedstrijd natuurlijk. Uh, normaal spelen je in Roemenië, oud stadion. Maar dit is uh, hartstikke mooi, nieuw. Uh, dus het had wel iets uh, bijzonders. En uh, dat kon je wel zien vandaag. In dezelfde groep won Estland met 1-0 bij Andorra. En won Hongarije met 3-1 van Turkije. Nederland gaat naar vier wedstrijden aan. Kop in groep D met de volle score. Roemenië en Hongarije volgen op drie punten. In de andere groepen vielen vooral België en Duitsland op. België won met 2-0 van Schotland... en deelt de koppositie in de Pool met Kroatië. Duitsland had aanvankelijk weinig moeite met Zweden. Stond na een uur al met 4-0 voor. Maar de Zweden gaven zich op zijn Duits niet gewonnen... en knokten zich terug naar een 4-4 gelijkspel. Dan Ajax heeft over het boekjaar 2011-2012 een netto winst geboekt van 9,7 miljoen euro. Dat is ruim 4 miljoen meer dan vorig jaar. Omzet kwam voor het eerst boven de 100 miljoen uit. 104 miljoen,1 namelijk. Komt vooral door deelname aan de Champions League. Volgens financieel directeur Jeroen Slop zijn de inkomsten uit de Champions League een in aantrekkelijke meevallen. Mag, maar mag Ajax er niet afhankelijk van worden? Nee, het is altijd uh, fantastisch als je aan het toernooi sowieso mag deelnemen. De uitstraling is geweldig. De opbrengsten zijn niet mis. Vorig jaar hebben we toch 25 miljoen gerelateerd aan de Champions League kunnen bijschrijven. Dat is een stuk minder als Europa League speelt. Dat is, uh, dat is logisch. Maar uh, we willen juist die afhankelijkheid niet. Dus we streven ernaar dat we ook zonder die 25 miljoen toch uh, keurig uh, ja, break even, hè, nul kunnen schrijven. En ook over 2012-2013 verwacht de Amsterdamse club goede cijfers. Deze zomer werd een aantal spelers verkocht... en de opbrengst komt volgend jaar pas in de boeken. En doet Ajax ook weer mee aan de Champions League. De KNVB heeft Peck Zwolle een boete van 10.000 euro opgelegd... voor de kwetsende spreekoren vorige maand... tijdens de thuiswedstrijd tegen NEC. Het duel dat Zwolle eh, eindigde met 9 man en met 4-0 verloor... werd korte tijd stilgelegd. De clubleiding heeft al aangegeven de straf te accepteren. Omega Pharma Quickstep heeft per direct het contract met Levi Leipheimer verbroken. De Belgische wielerploeg nam het besluit naar de onthulling in het Armstrong-rapport. Leipheimer gaf toe mee te hebben gedaan aan het dopingprogramma van Lance Armstrong. Hij gaf ook toe in zijn periode bij de Rabobank ploeg EPO te hebben gebruikt... en het middel te hebben gekocht via de teamarts. Rafael Nadal hoopt bij de Australian Open... hebben we daar uiteraard over tennis in januari zijn rentrée te kunnen maken... Spanjaard kampt nog altijd met de naweeën van een knieblessure... waardoor hij sinds zijn uitschakeling in de tweede ronde van Wimbledon... in juni al niet meer in actie kwam. De schaatsformatie van Jacques Ori is definitief onder de pannen. Nadat vorige week de geldschieten van de mannen werd gepresenteerd... is nu ook die van de vrouwen bekendgemaakt. Activia Danone zal het komend seizoen op de pakken staan. Over de details van het sponsorcontract is nog niets bekend. Radio 1, het NOS-journaal.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 De politie heeft 25 rechercheurs ingezet om de schilderijenroof in de kunsthal in Rotterdam op te lossen. In opsporing verzocht, riep de politie gisteravond nogmaals getuigen op zich te melden. Filip de Winter van de Belgische Partij Vlaams Belang stopt als boegbeeld van zijn partij. Bouwen Witteman zei die dat hij een stap opzij doet na de nederlaag van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag, die werden gewonnen door de Vlaams Nationalistische NVA. En Europese astronomen hebben een planeet opgespoord... die ongeveer net zo groot is als de aarde. En rond een ster van het nabije Alpha Centauri-stelsel draait. Dat systeem op 4,3 lichtjaar van de aarde... is de meest nabije buur van het zonnestelsel. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De temperatuur ligt rond 8 graden en er staat een matige zuidwind. Het is nog droog en er zijn opklaringen. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De zuiden- tot zuidoostenwind neemt wat toe en wordt matig boven land tot krachtig aan zee. Vanmiddag wordt het tijdelijk droog, maar aan het einde van de middag volgt nieuwe regen. Het wordt maximaal 14 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden van het land. Vanavond valt er buien regen. In de nacht wordt het overwegend droog. Koud wordt het niet, met minimaal rond 11 graden. Morgen is het bewolkt en in het westen van het land is ochtends kans op een beetje regen. Morgenmiddag is het vrijwel overal droog en komt er wat ruimte voor de zon. Het wordt warm voor de tijd van het jaar, met 17 graden in het noordwesten... tot mogelijk 21 graden in Limburg en het oosten van Brabant. Ook vrijdag en het weekend verlopen zeer zacht voor de tijd van het jaar. Vrijdag is er kans op een beetje regen. Het weekend lijkt geheel droog te verlopen. ANEW, ah verkeersinformatie. De eerste videos van de ochtendspits staan in Noord-Holland. Op de A7, Hoorn richting Zaandam. Voor de afrit Weidewormer, 2 kilometer. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein, 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rijstrook is dicht. Hé, hey, fijn hè? Geen btw betalen. Geen btw? Hij is toch omhoog naar 21 procent? Nee joh, niet voor iedereen. hè? Huh? ja.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 En ook de schilderijen zijn nog steeds spoorloos. Later deze uitzending hoort u een voormalig FBI-agent... die jarenlang op zoek is geweest naar gestolen kunst. En na acht uur is Emily Ansenk te gast. Zij is de directeur van de Kunsthal. Geen stuk steenkool verlaat het terrein van overslagbedrijf Rietlanden in Amsterdam. 124 medewerkers staken namelijk al bijna twee weken. Protest zit in een inpassen, zoals dat heet. Want vakbonden zijn niet welkom in het bedrijf. Net zo min als journalisten, Werkverslaggever verslaggever Peter van der Meerschout als hij aan de poort van het bedrijf staat. Dag, Dag mag je even voorstellen? Peter van der Meerschout, NOS. Jeroen van Bakken. Mag ik een bezoek om een trein te verlaten? Nee. nee Niks dan. Jeroen van Bakken. U bent, u bent hier de directeur mag ik van Ritland? bezoek om uh, trein te verlaten. Mag ik u wel even een paar vragen stellen? Hoor? Nee. U mag het terrein verlaten, als het liefst. Okay. En dan geef hem een vriendelijke schouderklop. Misschien weet de vakbondsman dat wel. Niks dan wat voor een vrachtwagen is dit? Is dat een vrachtwagen die kolen komt halen? Ja, ik denk dat dit een soort schoonmaken van, uh, van het terrein. Nou, de directeur blijft bij ons staan, meneer Van Bakken. We gaan het terrein af. Tot waar mogen we dan komen? Tot aan de stoep. Tot aan de stoep. Want dit is wel de directeur van deze terminal. Ja. Maar eigenlijk zit hier een heel groot Frans energiebedrijf, EDF de Frans, zit erachter. Ja, klopt. En uh, nou, blijkbaar is EDF uh, bezig om uh, op al die burgterminals waar zij posities hebben als belangrijke klant... om uh, het lokale management te dwingen om uh, van de vakbonden af te komen. Dan nou zijn we net door de directeur van uh, de Rietlanden hier uh, even op de stoep gezet. Want we mogen niet op het terrein. Laten we even langslopen, langs die stoep dan naar een witte tent die we hebben neergezet... voor. Uh, voor de medewerkers die hier nu even aan de soep zitten, ja. soep en broodjes. overal weer spandoeken. Waar moeten we naartoe? Nou, oh, hier achter. Ja. Wat voor soep is het? Tomatensoep. Tomatensoep. Tomatensoep. Met ballen en een paar hebben de kippensoep. Waarom moet de vakbond zich nu bezig gaan houden met een uh, CO hier bij de Rietlander de kolenoverslag. Tot nu toe deed de OR dat toch? Dat ging toch allemaal goed? Ja, want de OER heeft aangegeven dat ze dat niet meer willen en dat het uh, professioneel werk geworden is. De ondernemersraad, dat zijn gewoon in feite gewoon de medewerkers van het ja. bedrijf. Die zouden met de baas van het bedrijf dan de afspraken ja. maken over hoe er wordt gewerkt en hoe lang er wordt gewerkt en wat ze gaan verdienen. Precies, En uh, ook pensioenregelingen, uh, de roosters maken met de arbeidstijdenwet uh, ze hebben in acht te nemen. Nou, het, wordt het wordt steeds ingewikkelder. Dus de jongens zeggen, ja, dit kunnen wij gewoon niet meer managen, dat moet je aan professionals overlaten. Ja. Nou, dat, daar zijn vakbonden voor. Daarvan zegt het moederbedrijf van de Rietlanden hier, dus het koleslaghoofdbedrijf. Het moederbedrijf het is het grote Franse energiebedrijf EDF. Weghouden die vakbonden, daar willen we niks mee te maken hebben. Ja, dat... Uh... En dan krijg je niks stammen op de stoep. Nou ja, dat niet alleen, maar dan krijg je gewoon FNW bondgenoten op de stoep. Bedoel, wij zijn ervoor om de loon en voor werknemers in Nederland af te spreken. En dat doen wij uh, naar behoren. Ik bedoel, uh, als we kijken naar vergelijkbare bedrijven als de Rietlanden... 98% van de werkgevers, sluiten wij CO's mee af. En uh, tot uh, tevredenheid van beide partijen. Want anders komt we nooit een oplossing. Maar waarom doet de RDF dat dan nu zo moeilijk in uw ogen? Nou, blijkbaar hebben zij een, een nieuw beleid ingezet. En uh, als ze dat bij de Rietlanden voor elkaar krijgen... dan zijn zometeen de andere bedrijven, zoals de Emo en de EBS... die zijn ook aan de beurt en de OBA. Omdat... En, wat is, en wat is hun voordeel dan? Is het La dan goedkoper? Lagere loonkosten betekenen gewoon meer winst voor uh, de mensen die bovenin zitten. Komende donderdag hebben jullie een manifestatie. Wat is, uh, wat is de bedoeling? Nou ja, die jongens die willen dan een concept-CO aanbieden aan, uh, aan het management hier. Uh, maar dan... ja, op de manier zoals ik hier net beha ben behandeld door de directeur... ...kom je hier volgens mij niet echt met een papiertje binnen. Nou ja, dan, als we dan kijken hoe wij hier ontvangen worden door de directeur... ...dan is er nog wel een wereld te winnen, dacht ik zo. Jullie staan nog maar aan het begin. Ja, helaas wel. Nou, dat doet nog wel even, waarschijnlijk. FMV-bestuurder Nick Stam hoorde u in gesprek met onze verslaggever Peter van der Meerschout. It's a You'll De Lange, we are all right. Dadelijk horen we staatssecretaris Steven. Hij gaat ervan uit dat slachtoffers van misdrijven bij processen spreekrecht gaan krijgen. Hoe dat zit, hoort u. Zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie: Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Staan de eerste files er alweer? Ja, op de A9 vooral. Want daar is een aanrijding geweest van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein. 7 kilometer aansluiten. De rechte rijstrook, de spitsstrook, is dicht. En wat verwacht je verder nog vanochtend? Nou, ja, het is natuurlijk woensdag. Dus dat is het nooit zo druk op de weg. En herfstvakantie in een deel van het land een beetje regen erbij. Maar toch verwachten we zo tegen half negen niet meer dan 100 kilometer fieden. Oké, okay, tot later. Tot avond. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar de Mark Robin Visser, die is bij de pilotenopleiding in Lelystad. Is het eigenlijk iets voor jou, Mark Robin? Had je bijvoorbeeld een natuurkunde in je pakket? Bij je mal zeg ik als al. Ik had altijd tweeën voor... Uh, nee, echt, dat zijn echt nachtmerries voor mij. Ik had wat men dan vroeger noemde een pretpakket. Ik bedoel, de minimale eis tegenwoordig is een HAVO-diploma. Maar ik zal even aan Martin van der Meer vragen. Als daar natuurkunde en wiskunde zo niet in zitten... maak ik dan hier nog een kans? Uh, in principe niet. Hè? Nee. Dus Je zult een technische opleiding moeten hebben. Althans, een technisch pakket. Uh, MBO wordt ook niet meer geaccepteerd. Dus... Je hoort het, Marcel, Het is gewoon echt een nee. keiharde afwijzing hier. En ik ben ook al te oud, heb ik ook al gehoord. Want als je ouder dan 27 bent, dan... Uh, nou ja, nou is het wel zo, als ik gewoon hier nu met 112.500 euro in Lelystad aankom... en aan u vraag, mag ik bij u de opleiding doen? Dan zegt u geen nee, toch? Op het moment dat u door onze grading heen komt, dan uh, is dat geen probleem. De grading, ja, nee, vergeet het maar. Helaas, maar dan toch. Nou, ik ga gewoon wel achterin zitten... en dan laat ik me door jullie uh, mannen en vrouwen wel, uh, wel vliegen. Laten we dat zomaar afspreken. Martin van der Meer van de Flight Academy. Ja, u heeft de krant ook gelezen en gisteren uh, misschien naar de radio geluisterd. Wat dacht u toen u de Vereniging van Verkeersvliegers hoorde... over de kwaliteit van Nederlandse piloten? Ik dacht in eerste instantie uh, leuk dat de VNV dat vindt... maar feitelijk uh, gaan ze daarmee op de stoel van uh, de inspectie zitten... Ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Nee, ja. Want de inspectie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vliegers en controleert dat? Jawel, als dus uh, mensen hier op school uh, aan het eind van hun opleiding de examens moeten doen... en dat geldt ook voor de theorie-examens die ze tijdens de opleiding doen... die worden helemaal niet door de school gegeven. Die worden uh, georganiseerd door de overheid en worden daar dus ook beoordeeld. Ja. En de overheid komt hier ook regelmatig kijken of alles op orde is... En ik begrijp dan ook niet precies wat de VNV eigenlijk op de, op de stoel van IL&T doet. Ja, ja. Dus mag ik zeggen, licht geïrriteerd al zo van waar bemoei je je mee? Nou, licht geïrriteerd, het verbaast me een beetje. Ja. Ik denk dat de VNV andere dingen aan zijn hoofd heeft op dit moment. Ja. Nou ja, de VNV komt natuurlijk op voor de belangen van de verkeersvliegers. En de VNV zegt nu, er worden gewoon veel te veel piloten opgeleid. Er is een enorme werkloosheid onder piloten. Ja, dat klopt. Er is uh, een flinke werkloosheid onder die piloten. Dat is ook precies het probleem van de, de VNV. Want dit hele grote gros aan nieuwbakken piloten... die zijn allemaal bereid om voor hele andere terms en condities te gaan werken... dan de zittende garde, leest de leden van de VNV. En ja, dat is natuurlijk een probleem. Hoe hou je die mensen buiten de deur? U zegt de leden van de VNV, dat zijn allemaal de piloten... die nu in het pilotenplus zitten, zullen we maar zeggen? Correct. Ja. En aan hun stoel wordt uh, geknabbeld? Ja, natuurlijk wordt er aan hun stoel geknabbeld. De tijden veranderen. De tijden van uh, goede, dikke salarissen. En ja relatief weinig werken, die, ja, die zijn toch een beetje over. En er zijn gewoon hele grote groepen die voor minder geld hetzelfde willen doen. Ja. Geeft u mij eens een voorbeeld, want eh, zo'n piloot in het plus, wat verdient hij en wat wil een eh, afgestudeerde piloot van u eh, ook wel verdienen? Nou, daar zitten hele grote verschillen in. Ja. Het is natuurlijk zwaar afhankelijk welke maatschappij... Noem eens even wat, even een paar uitersten... Nou, een, uh, een IK-piloot KLM, een senior captain, die, die zit ruim boven de 100.000. Dan druk ik me nog zachtjes uit. En beginnende piloot, die natuurlijk niet als captain te vergelijken is, maar die jongens die beginnen allemaal tegenwoordig met een 2.500. En dat is natuurlijk per maand en dat is natuurlijk een heel groot verschil. En die 100.000 is. Ja, basis. Ja, Oké, okay, ja, dan moeten we... Ja, Goed, zeg meneer Van der Meer, ik stel voor dat we nog even wachten tot het hier licht wordt. En dan gaan wij eh, vliegveld Lelystad eens even inspecteren. Nou prima. Later. Ik zie er al vrachtwagens rijden, zandwagens die met de baan bezig zijn. Hè, want er wordt hier uh, hard gewerkt. Ja, dat is een, uh, een veiligheidsstrook die eraan vastgezet wordt. En geen baanverlenging. Ook oh, geen baanverlenging. Nou goed, maar we gaan toch straks maar eens even kijken hoe het met die baan hier staat. Tot straks. Mark Robin, visser vanochtend op Lelystad Airport. Het is negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Slachtoffers krijgen waarschijnlijk spreekrecht. Dat zei demissionair staatssecretaris Fred Teven... na afloop van de presentatie van het boek Recht van Spreken... van advocaat Richard Korver. Korver kent u waarschijnlijk van de Amsterdamse Zedenzaak. Ilan Sluis spreekt met de demissionair staatssecretaris Teven. Goed, meneer Teve, U heeft net het eerste exemplaar van het boek van Richard Corver in ontvangst genomen, Recht van Spreken. Uh, eigenlijk is dat natuurlijk een groot uh, pleidooi voor uh, het uitbreiden van slachtofferrecht. Uh, u heeft gezegd dat daar in de formatie ook uh, over gesproken wordt momenteel. Kunt u zeggen waar er over gesproken wordt? Nee, dat is een beetje lastig. Maar ik heb wel gewezen op het feit dat uh, zowel Partij van de Arbeid als VVD in hun verkiezingsprogramma ook pleiten voor uh, uitbreiding van het spreekrecht. Uh, met name om te kijken van, uh, moet je nou ook als uh, slachtoffer nabestaande iets kunnen zeggen over de lastenlegging? Moet je iets kunnen zeggen over de straf die uh, verdachten verdachte zou moeten hebben? Nou ja, het is wel logisch als twee partijen dat ze in een verkiezingsprogramma hebben staan... dat het niet heel onlogisch is dat er dan ook over gesproken wordt. Maar je zou zeggen als twee partijen hier uitkomen in de formatie... Uh, en twee partijen hebben dit in hun programma staan, gelopen koers. Laat helder zijn, dat is een, is een belangrijk onderwerp. Hè? Dat vinden slachtoffers blijkt ook heel erg belangrijk. Je moeten er wel voor waken dat je niet de teleurstelling ook organiseert van slachtoffers en nabestaanden. Hè? Want rechter zal altijd ook de positie en de, de omstandigheden van de verdachte in het oog moeten houden. Dus ja, er zitten ook wel wat kantjes aan die per definitie niet op voorhand heel plezierig zijn voor een slachtoffer of een nabestaanden. Ook een van de punten die Corver noemt in zijn boek en uh, die u eigenlijk wel ondersteunt is rechtsbijstand voor slachtoffers door uh, advocaten. Ja, dat gaat natuurlijk geld kosten. Oh ja, de vraag is of natuurlijk als je slachtoffer uh, vermogend bent of, of uh, uh, beschikking heeft over goed inkomen of, of dat allemaal kostloos moet zijn. U zegt dus niet van ik heb er ook wel geld voor over. Nou, het gaat niet om dat ik er geld voor over heb. Ik zou er best geld voor over hebben. Maar als je dat belooft dan moet je het geld ergens anders weghalen. En uh, we moeten gewoon in, die, in deze formatie moeten we even goed kijken waar moet het dan weggehaald worden. Maar dit een onderwerp is wat het waard is, laat daar geen misverstand over bestaan. U heeft het boek gelezen van meneer Korver. Is er nou nog een punt waarvan u zegt, ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Of daar had ik wel al aan gedacht, maar dat vind ik een heel goed punt. Ik sprak net nog met, uh, met de moeder van uh, mevrouw Savat, hè, de politieagent die vijf jaar geleden in Amsterdam uh, is doodgeschoten. Um, nou ja, als je dan hoort uh, hoe iemand wordt ontvangen in de rechtszaal, dan is, het, uh, is dat ook heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk voor mensen. En dat moet je niet alleen in eerste aanleg bij de rechtbank goed doen, maar dat moet je ook nog bij het Hof goed doen. Kortom, is nog veel werk aan de winkel. U uh, staat bekend als een, ook als een voorstander van meer rechten voor slachtoffers. Uh, aan u de taak om dat te gaan doen? Ja, aan mij of mijn opvolger, wie dat ook mag zijn, is dat de taak om te gaan doen. Maar ook een andere opvolger zal er niet aan ontkomen. Uh, de tijd is geweest dat we alleen maar over verdacht hadden in het strafproces. En dat zei Fred Teven, nu nog demissionair... staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. De grote kunstroof in Rotterdam is voor bijna alle kranten... het belangrijkste nieuws. Trouw heeft gekozen voor een bemoedigende kop. De kostbare buit is niet te verkopen. Volkskrant vraagt zich op de voorpagina af of de roof nou in opdracht werd uitgevoerd... of dat het gewoon een domme actie was. Ook schrijft de krant dat de zeven gestolen doeken vrijwel onverkoopbaar zijn. Ja, wat moet een crimineel daarmee? De AD komt tot de conclusie dat de kunstrovers de krenten uit de pap hebben gehaald. Van alles wat er in de kunsthal hing, hebben ze de waardevolste doeken meegenomen. De dieven wisten precies wat ze, wat ze moesten hebben, al dus de krant. We spreken trouwens later met de directeur van de kunsthal. Na achter zal dat zijn. Minder hypotheekrente -aftrek. Minder aftrek voor pensioensparen en een nog hoger btw-tarief van 23%. Procent. Dat zijn volgens het Financiële Dagblad de voorstellen van de Commissie van Dijkhuizen. Die zij doen aan het demissionaire kabinet. De Commissie heeft op verzoek van het kabinet gekeken naar mogelijkheden voor een ingrijpende wijziging van het belastingstelsel. In ruil voor de renteaftrek en de btw-verhoging zou de inkomensbelasting worden verlaagd tot 38% voor bijna iedereen. Als de plannen worden doorgevoerd, worden vooral ouderen met een aanvullend pensioen getroffen. Volgens de Commissie is dat ook redelijk omdat zij meer inkomen en vermogen hebben dan jongeren. Het rapport van van de commissie ligt volgens het FD ook op tafel... bij de kabinetsformatie tussen VVD en P van de A. De hypotheekrenteaftrek en de huursubsidies... zijn niet heilig voor de meeste burgers. staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... waar het Nederlands Dagblad dan weer over schrijft. Volgens het rapport is er veel draagvlak... voor bezuinigingen op de hypotheekrenteaftrek... en de huursubsidie. Ook zouden de meeste burgers weinig moeite hebben... met een hogere AOW-leeftijd. Wel maken Nederlanders zich zorgen over de kwaliteit van de zorg... nu daarop bezuinigd wordt. Sociaal en Cultureel Planbureau... Constateert verder dat burgers het liefst geld zouden weghalen bij defensie, ontwikkelingshulp en kunstsubsidies. Ook de afdracht aan Europa mag van veel mensen flink omlaag, schrijft het ND. Hoogbegaafde kinderen worden in het Nederlandse onderwijs slecht begeleid. Dat zegt een Groningse hoogleraar in het AD. Slimme leerlingen presteren door het gebrek aan begeleiding... beneden hun kunnen of stoppen zelfs met school, schrijft de krant. De helft van alle hoogbegaafde kinderen haalt zijn middelbare schooldiploma niet... doordat ze onderpresteren of niet gemotiveerd zijn. En dat begint volgens de hoogleraar al in de kleutertijd. Hoogbegaafde kinderen stellen daar vragen waar de juffen niet op antwoorden. En dus vragen ze na verloop van tijd maar helemaal niks meer. De hoogleraar pleit in het AD voor een betere opleiding van leerkrachten. Een goed voorbeeld is volgens hem Finland. Daar zijn alle leraren universitair geschoold, waardoor ze beter overweg kunnen met hoogbegaafde leerlingen en moeilijke vragen. En de economische crisis in Nederland leidt tot meer burenruzies. Doordat meer mensen werkloos thuis zitten, zijn er vaker ergernissen over de buren. En die ergernissen leiden dan vaker weer tot conflicten. De Telegraaf schrijft erover. Nou, vooral in de grote steden worden veel meer burenruzies geregistreerd. In Amsterdam bijvoorbeeld worden dit jaar zo'n 1700 conflicten tussen buren verwacht. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Een andere oorzaak van het hogere aantal ruzies is waarschijnlijk dat buren elkaar niet goed meer kennen. En bij het minst of geringste aan de bel trekken. Al te lezen in de telegraaf. Ja, en zo dadelijk. Na het journaal van 7 uur praten we u bij over uh, het debat. Het presidentiële debat tussen Obama en Romney. Het ging er stevig aan toe. Kunnen we al verklappen als u het nog niet gehoord heeft. En natuurlijk over de kunstroof bij de kunsthal hebben we nieuws. Blijf luisteren.